met het NOS Journaal. Tijdens de NAVO-top in Den Haag is de Oekraïnse president Zelensky... aanwezig bij het diner op Paleis Huis ten Bosch. Er zijn de leiders van de NAVO-landen te gast... bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Vanavond is het programma van de NAVO-top gepubliceerd. Het was al bekend dat Zelensky zou worden uitgenodigd voor de top. Oekraïne is geen lid van de NAVO, maar wil dat wel graag worden.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 In Amsterdam is een dakloze Amerikaan opgepakt. met bijna 13.500 euro op zak. 1900 euro was in muntgeld. De politie verdenkt hem van witwassen. en heeft het geld in beslag genomen. Het weer nog. Vanavond helder. Vannacht is er kans op wat nevel of mist. Morgen zon- en sluierwolken. Met 23 tot 27 graden wordt het morgen warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Mede Metalhead. Mijn naam is Marcel van Kuik.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 omgeving die begin dit jaar hun derde EP Pharmaceutical Madness hebben uitgebracht ter nagedachtenis van hun vorig jaar overleden gitarist Hans Hostel. Daarover ga ik het straks in het tweede uur uitgebreid over hebben, maar uiteraard ga ik dit eerste uur eerst met de heren terug in de tijd naar het ontstaan van de band, wie hun belangrijkste invloeden zijn geweest en praat ik uitgebreid over de releases van hun eerste twee EP's Remain Untamed en New World Order. Waar we uiteraard ook wat muziek van laten horen. En voordat het zover is wil ik jullie uiteraard eerst van harte welkom heten bij Play It Loud vanavond. En uh, uiteraard onwijs bedanken voor jullie komst, heren. Een uh, volle studio vanavond. Yes, gezellig. Leuk dat jullie er zijn. Uh, jullie, uh, ja, en ook jullie na mijn Noord-Holland special vorig jaar uh, ook in het echtje te mogen interviewen. Hoe smaakte de pharmaceutical madness taart trouwens? Ja, super, super lekker, lekker. meesters. Ja. Goed zo, goed. Mooi Wel op. een beetje chemisch. Ja. Ja. Ik ben er nog hyper van. Ja, heel vol Zat cijfers, er ja. ook iets van ritalin in of zo. Ja, geloof het ook ja. Toch een beetje farmaceutico-medicine. Ja, ja, nou inderdaad. Farmaceutico. Ja. Yeah. En voor ik, zodra ik echt aan mijn vragenvuur ga beginnen... kunnen jullie voor de luisteraars thuis die niet bekend met jullie zijn... misschien even voorstellen... wat jullie zowel in de band als in het dagelijks leven doen voor de kost. Wie mag ik als eerste het woord geven? Ernst. Ja, ik ben Ernst. Ja. En ik uh, speel de bas. De bas. <laughs> dagelijks leven, ja, werk ik. Wat doe je voor werk? Ik werk bij een, een bekende landelijke vliegtuigmaatschappij. Oké, okay. helemaal goed. Bij de engineering en maintenance. Oké, okay. en hoe lang doe je dat al? al een tijdje? Uh, Zo'n uh, 28, 29 jaar. Ah, best een tijd inderdaad. Ja. Ja. Verder uh, getrouwd? Vrouwen, vrienden? Ja, kinderen? getrouwd. Drie kinderen. Zo. zo. Helemaal goed. Ja. Uh, nou, Dank je wel. Uh, nou, ik ben Vinnie, uh, ik ben de en Teemt. Je Al vanaf ja, dag één eigenlijk ook al. Mm -hmm. uh, ik uh, ben beheerder op een begraafplaats in Emskerk. Oké. Okay. En uh, ja, ik werk al een jaar of 25 op een begraafplaats. Waarvan de laatste twee jaar uh, in mijn eigen dorp Emskerk. Oké. Okay. Uh, samenwonend, twee kids. Dus ja, dat is dat is Winnie. Ja, dat is Winnie. Oké, okay. door uh, naar uh, de nieuweling hier uh, in de, ja. de band. Ik ben uh, Silas, ik ben uh, de tweede gitarist. De tweede gitarist, En ja. uh, waarschijnlijk uh, ga ik ook alles zoals doen, dus ik dat zo'n een beetje hoor. Ja, Alright. 100%. Oké. Okay. <laughs> <laughs> <laughs> ik, uh, ik werk in de IT als uh, product manager. Yeah. En uh, ja, gelukkig samenwonend met uh, drie uh, cadeaukinderen. Drie cadeaukinderen, oké. Okay. <laughs> en uh, niet getrouwd nog? Nee. Oké, helemaal goed. Door naar jou. Ja, ik ben Stijn, ik ben de, de drummer uh, van dit gezelschap. Yes. Uh, ik werk bij, uh, ja, ik mag daar niet zeggen, Tatenstiel in de ja. Muiden. En, uh, ik oh. leef de klantjes voor Finny uh, aan. Ja. Maar. ja, de ene is ja, brood, het echt brood, De is het brood. Ja. is een mooi bedrijf. Ik werk er, uh, over twee jaar al 40 jaar. Zo, dus, uh, ja, een hele tijd Ik ja. ben een teamleider uh, oh, kijk. van een, uh, een leuke groep mensen. En, ja. Uh, ja. Dus dat doe ik een beetje de hele dag. Nice. En uh, vrouw, kinderen? Ja, ja. Uh, al 15 jaar uh, verliefd uh, ja. met uh, mijn vriendin. Met, uh, ik heb zelf twee kinderen en zij heeft ook twee kinderen. Oké, okay. gezellig. Dus, uh, een leuke club bij elkaar. Ja, Inderdaad, je kunt het goed met elkaar vinden ook. <laughs> ja, precies. Ja, top. En dan, tot slot. Ja, ik ben Patrick. Ik ben uh, gitarist. Mm -hmm. uh, ook vanaf het begin. Ja. <laughs> uh, uh, uh, ja, ik ben... Uh, Ondertussen alweer opa. Opa. Dus ik doe niet heel veel in het leven, behalve dan een beetje thuis hangen, een beetje gitaar spelen. Oké. Okay. En met mijn hond spelen. Ja. En uh, één keer in de week ga ik uh, vrijwilligerswerk doen. Ja. Uh, bij het Fort Eiland. Oh, Pampus. Uh, nee, niet oh. Pampus. Oh. Fort Eiland zelf in de haven. Oh, In, uh, in de maren okay. in Ja, ja. Yeah, yeah. yeah. okay. En uh, daar staat een oude uh, kazerne. Nee, niet kazerne. Het fort. Uh -huh. Uit de Waterlinie, ja. uit 1880. Oh wow. uh, Ja, dat heb ik onderhoud nodig en dat, uh, dat help ik aan mij. Oké, maar een betaalde baan heb je niet meer? Ben je afgekeurd? Of? Uh, nee, ik ben afgekeurd en ik uh, zou van mijn leven nooit meer een betaalde baan willen hebben. Nee, ik ben klaar mee. Nee, ja, ja, ze hebben me afgekeurd, dus ik ja. ben klaar mee. Zul nee, je? Ja, <laughs> ja inderdaad. We ja. dus kijken het maar. Ja, precies. Nou, lekker genieten van, van de vrijheid. De... Ja, ja. <laughs> ik, <de> <laughs> ja. ik lees de droom, Ik lees de droom. Ik heb geen geld. Geen ik ik maak muziek. Ja, precies. Nou, dat is ja. wel heel mooi toch? Ja. Je passie kunnen volgen. Ja, precies. Ja, en dan. ik heb ook geen vrouw of vriendin om mij. En ook geen kinderen. Dus geen gezeik. Nee. Ik, heb, ik ben lekker zo aan de baas. Geen seks, geen drugs. Maar nee. Nou, nou ja, wel drugs <laughs> Zo heb we het wel met links of eens, hè? Nee, dat komt allemaal goed. Okay. <laughs> dat was het Hij heeft het goed bekeken. <laughs> Maak je mij maar, maar niet druk. Nee. Het goed voor ja. Thijs, Hij heeft het beter bekeken dan jullie, zo toch? Ja, hij het <laughs> De rest is allemaal uh, onder de vlak en hij uh, lekker lang leven ja, lol. Lang ah, leven de lol. Heel goed. Doe je goed, man. Nou, dank jullie wel voor de introductie. Uh, remain Untamed uh, bestaat nu sinds 2016, als ik me niet vergis. Yep. Okay. Het uh, is nog niet zo heel lang, maar is ontstaan uit de as van de, de Crossover thrash Metal Band Virtual Obscenity. Dat is 30 jaar geleden ontstaan, als het goed is. Jeetje, 30 ja. jaar geleden? Ja, ik ja, denk wel, nog wel. Wel, wel langer. Die, ja, 1987 heb ik hier. Ja, daarom. Ja. Bijna 30 jaar. Uh, ja. dus, uh, jullie draaien dus al een, een behoorlijke uh, tijd mee. 40, ja? 40 jaar alweer. Ja, ja, ja. Uh, je ja, ja. ja. Nee, ik zit er verkeerd te rekenen inderdaad. Ja, ja. nee, ik heb gelijk, bijna 40 jaar. Ik heb het uh, verkeerd opgeschreven. Ik het nou, ja. nou, wij zijn oude lullen. Ja, ja. Niks mis. Maar nou. wel lief, oh, lief oh. van je. Ik dacht al, jullie zien er zo jong uit. Ik denk, 40, ja, jaar, ja, ja. Ja. Precies, uh, 40 jaar dus. <laughs> ik kan ook je weet ons wel te paaien. Ja. <laughs> ja. Zeker. <laughs> met de taart. Hè. <laughs> Uh, een aantal van jullie hebben hier ook, uh, hiervoor ook in de thrash metal band uh, Egghead gespeeld. Uh, waaronder ja. jij uh, Stijn. Ik, ja. ja, maar uh, ook uh, ja, jullie vorig gitarist heeft erin gespeeld maar, geloof maar ik. Ja, maar jij ook. Ja, ja. Oh, jij hebt er ook in gespeeld. Ja. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, volgens ja. mijn ja, gegevens wat uh, de en Stijn is ook de oorspronkelijke drummer van, uh, van Brutal Obsidian. Ook nog. Ja. Ja, ja, klopt. Je hebt ja, daar uh, in het, het, het begin om, inderdaad. Ik verweven. Uh, ja. Zo. Ja. En jij bent er uh, sinds dit jaar bijgekomen. Hè? Uh, ja, echt, hoe echt, lang geleden? Net, net. ja. Net een paar weken. Ik een paar weken, ja. Ja, ja oké. Okay. Dit is nog echt een, een jonkie. Dus. Uh, ja, dus jullie hebben uh, jou gevonden om uh, Hans dan een soort van uh, te vervangen hè, als uh, tweede gitarist. Hij uh, was uh, slechts 45 jaar oud toen hij overleed. Hè, na een kort maar in, uh, intens uh, gevecht tegen kanker. Dat moet al een ja. behoorlijk. Uh, verschrikkelijk ingeakt hebben bij jullie. Als band. zeker weet. Ja. ja. dat ja. ja, was wel, ja. Ja. allemaal, ja. Ja, dat snap ik. Ja, Ja, was een slechte tijd. We zijn toen ook echt uh, bijna uh, drie kwart jaar of zo hebben uh, we er helemaal uitgelegen. Ja. En ook, ook na het overlijden heeft het ook even een tijdje geduurd voordat we weer uh, opkrabbelden. Weer. Mm -hmm. ja. Herpakte en alles. Het was wel ja. een heftige periode. Ja, dat geloof ik. Maar hij wilde wel dat we doorgingen. Dus, uh, ja. Dus vandaar ook dat we die Tribute CD hebben gemaakt. Ja. Oké, okay. ja, daar gaan we straks de tweede uur uitbreiden. Het is een het moment. Ja. Van ja. Uh, alle ellende en de Jij zat dus ook in de Aircat, Silas? Ja. ja. Uh, welke jaren heb jij daar uh, gespeeld? Ja. Goeie, Goeie zin. Nou, dat weet ja. ik. Dat is echt heel lang geleden. Ja? Ook. Ik heb ook nog met Ernst. 35 eerst, jaar. Ernst heeft ja. ook nog met mij in mijn eerste klant ja? gespeeld. Ja zo lang hè? en daarna ben ik in Question Mark gekomen Question in, mark. In, uh, in Eckhead. Ja, oké okay. Question Mark is ook wel een bekende naam natuurlijk Question Mark hebben we wel eens wel gehoord ja met, met Harm hè. en dat ja. werd later werd dat Codices uh, uh, uh, of Desire ja ja, uh -huh. okay. ja dus allemaal ons kent ons kent ja. ja maar ja. En, Mijn, uh, ja ja wij hadden elkaar echt al 30 jaar niet gezien ook, nee, <laughs> nee. Dus <dat> was heel <laughs> dus lang geleden was, uh, ja. Nee, hey, er is dat klaar. Ja, wacht. <laughs> dat was uh, Egghead ook jouw eerste band waar je. Nee, zeker niet. Nee, nee, je hebt daarvoor nee. ook nog. Uh, nee, ik, heb, uh, ik ben begonnen gewoon met, met zelf een bandje, maar dat stelde echt geen reet voor. Nee, oké. Okay. Uh, toen ik 14 was. Ja. Maar daar kwam eerst dus Basje. Ja. En uh, daarna dus Question Mark en toen Egghead en, en toen uiteindelijk, heb ik coverband ja. gehad. Ook nog. Dat, oh, is this. dat ja. was wel vet. Kist ook, this. ook getoerd met uh, Vinnie Vincent en zijn. Oké, nou zeg maar wel wat. Zanger is ja. mij geweest. Oh, is dat is uh, wow. wel vet. Ja. ja, dat is zeker vet. Ja. Ja. En uh, daarna de name heb ik uh, de hele tijd gedaan. Dat was voor mij echt, echt mijn band. Ja, dat zeg maar ook. Wat en uh, dat ja. is zeg maar kapot gegaan met de zangeres. die kreeg voorbeschadiging. Ja. Dus toen is het langzaam doodgebloed. Heel lang in de rouw gezeten. Ja. Ja? En uh, toen een berichtje van Ernst. Ik heb nog een paar keer ingevallen in beetjes, maar, uh, ja, uh, maar het staat al wel tijdstil, dus ik heb er wel ja. zin in ja <laughs> Nog niet eerder uh, gespeeld met z'n allen in de Nieuwe lijn-up of wel? Sorry? Je hebt nog niet eerder gespeeld in de Nieuwe Lijnhub. Met, uh, met oh, ja, niet, nee, nee, nee. niet live, nee. Nog niet live, Precies, oké. Dorn en jij uh, zat sinds 1989 in Eckhead, als ik me niet vergis. Uh, je zal gelijk hebben. Ja, <laughs> Dat weet je ook niet meer. <laughs> Dat heb ik ook zo op, ja. paar, uh, op internet heeft van op gezeten. Ja. Ik heb in de, ook in het begintijd van Question Mark erbij ah, gezeten. Nee, oké ja serieus ja? oh, dus, oh, alleen, alleen dat, dat was grappig ja, ja, dus uh, je kent Harren die is heel uh, ambitieus en ja. als iemand een keer niet kan had hij altijd zoiets van ja, dan, ja had dat ook een beetje dan moet ik een backup hebben dus ik was toen op vakantie ja. alleen mijn vakantie die werd halverwege afgebroken of afgebroken zo uh -huh. en ik deed van nou ik ga even naar de oefenruimte want ik wist dat ze daar waren en dan kwam die oefenruimte binnen en er is een of andere gast op mijn drumstel. Ja. dus ik zeg wat is dit joh ja, ja nee moet je niks achterzoeken in, uh, en toen wist ik dat uh, de bassist van, van Egghead... Uh -huh. dat is Rob uh, langste man van Nederland... Okay. dat die nog een drummer zocht. Dus ja. die heb ik gelijk opgeweld. Ik zei, uh, heb jij nog een drummer nodig? Ja, dan gooi je even die oeverruimte open. We zaten in een popbunker in hm. Muiden. Ja. Dus dat zat allemaal bij elkaar. En toen hebben we direct mijn drums over verhuisd. En uh, sindsdien zat ik bij Egghead. Oké. Okay. Wat <laughs> <laughs> oh, een mooi verhaal. Ja, zeker. En dat uh, tot het einde van het bestaan van de band, geloof ik. 1999. Ja, we hadden toen uh, een, uh, echt een CD van 70 Minuten hadden we gemaakt. Yeah. En uh, hadden toen een presentatie van in uh, Don in Heemskerk. Uh, uh, uh -huh. We hadden echt een heel groot. Uh, een beetje wat nu bands ook doen. Uh -huh. Dat ze uh, op hun eigen naam festival uh, opzetten. Dat hadden we yeah. toen ook gedaan. Okay. Een soort Egghead festival. Egghead festival. En allemaal andere bands erbij. En, uh, nou, het was uh, echt een onwijs tof avond. En op een gegeven moment uh, een week later of zo, nou die ging wat anders doen. Die ging wat anders doen. En en toen toen was verwaterde het, uh, het helemaal. Toen, was het toen ben ik eigenlijk heb ik nog geprobeerd om wel een soort doorstart te maken. Ja. En uh, nou, daar kwam niet, toen heen. weer een andere band uit. Dat was uh, weer de voorloper voor mij van de uh, van Remain of Dat is. Dat, is, uh, dat heette toen uh, uh, uptijd. Oh, ja, okay. En uh, op een gegeven moment hebben we daar wat stijlveranderingen. Dat was meer een beetje ja, een beetje vuige rock zeg maar. Mm -hmm. uh, we hebben op een gegeven moment een stijlverandering in gemaakt en dan gingen we meer de metalcore uh, op. Wat uh, uh, Noorcia Fall ook een beetje uh, doet. Ja. Uh, die kant gingen we dan op. Uh, en toen hadden we zoiets van maar ook een andere naam erbij. En er kwam iemand op het idee om dat plauw te gaan noemen. Okay. Plauw. Ja, ploeg, weet je wel. Plauw, uh, ja. We ploegen door mm -hmm. de aarde. We woelen alles om met onze muziek, zoiets. Okay. Ja. Apart idee. Maar ja, ja, dat... dat kwam daar maar, toen ja, weer uit. Okay. En van daaruit, uh, nou ja, dat verwaterde ook weer. ja <laughs> En toen, <laughs> en toen uh, uiteindelijk uh, een paar jaar uh, met drumstol op zolder gehad. En toen belde Ernst me van... Uh, Jongen, uh, uh, je had een keer tegen me gezegd: uh, Als je een drummer zoekt, dan mag je me bellen. Ja. Dat heeft hij dat heeft gedaan. gedaan. En, uh. ja, wel, jij bent wel de recruiter, hè? Ja. Ja. Ja. Na een half uurtje ja. nadenken ja. had ik zoiets: Dat moeten we maar doen. En toen heb je. we eerst nog een nachtje over nadenken. Ja, ja, ja dat wel. zei ik ook. Ja, ik was toen ook nog met een studie bezig. Mijn vader die ging zo lekker. Maar dus, uh, okay. toen had ik zoiets van: uh, met deze gasten dat, uh, moet ik niet afslaan. Gewoon nee, doen. Gewoon doen. Oké, okay. en, ja, en hoe dat lang dat, heb uh, je voor uh, Brutal Upsinity uh, gedrumd? Dat was in 87 ja, geloof ik, maar ja, heel kort. Vjaartje, vjaartje, ja, ja eens. Ja, ja. ja, hoe kwam dat, ja. dat uh, ja. zo kort? Ja, ik, uh, een maatje van me die, uh, was een, uh, de tweede gitarist. Uh, met z'n tweeën zijn we erbij gekomen. Mm -hmm. En toen had hij andere plannen en uh, toen vroeg hij of ik meeging. Nou, uiteindelijk is dat allemaal niks geworden, maar nee. zodoende zijn we er weer uit gegaan. Ja. En uh, ja, van het een kwam het anders. Oké. Okay. Zo heb ik wel weer ook acad en zo meegemaakt. Dus ja. ja, wel leuk. Ja. Ja. En, nou, toen jou, Vinnie, jij bent sinds het begin van Remain and Theme, dus de zanger, je zei het al. Um, jij kwam hiervoor uit de uh, Band Skeletons of Society. Ja. ja en uh, daar was jij uh, sinds de oprichting uh, de zanger. Ja, ja. Dus, en die uh, is ontstaan in 1991. Mm -hmm. Ook wat ja, schoolvrienden, zeg maar, een beetje vanuit dat oogpunt. Uh, maar kwamen ook veel in donkerchot. Er zat ook een oefenruimte. Mm -hmm. en, uh, toen zijn we heel spontaan een beentje begonnen en dat heb tot uh, 2014 geduurd ja. daar heb ik ook Hans uh, ooit eens nee, nee. gevraagd als bassist uh -huh. in 2011 kwam hij erbij uh, dus ja uh, dus die heb nog drie jaar ook in Skeleton Society gespeeld okay. ja dat op een gegeven moment uh, ja, dat stopte ook en uh, ja, kort daarna belde Ernst mij van joh, uh, we zoeken nog een zanger ja, voor een volgt. band ja. uh, Eet je interesse? nou ja zijn we gewoon oefenen in Haarlem ook. En, uh, ja, dat viel ook op zijn plaats eigenlijk. Ja. je komt uit Heemskerk, dus dat was ja, prima ja. te doen natuurlijk. Ja, prima. Afstand weet, ook, ja. Ja. Ja. En uh, wat voor een uh, band uh, was Skeletons of society? Ze ja, ook een beetje vergelijkbaar een beetje met uh, Remain Anteem, zeg ik wel dus, oh, ja, eens. Hardcore, uh, trash. Ja. Ja. Crossover. Crossover trash, ja. Dus, ja. Uh, ja van Slayer tot uh, BioS. Ja, <laughs> ja. En kijk, wij hebben onze naam toen de tijd ook ontleend... <coughs> van het nummer Skeleton Society, voor Ja, leren. als leren inderdaad, ja. Dus, uh, okay. dus dat is mijn uh, dat is jouw, geschiedenis. Oké, okay, helemaal goed. Uh, ja, even kijken hoor. Uh, voor jou, uh, Patrick, is Remain and Theme de eerste band uh, waar je gitaar uh, speelt? Of uh, had je nog uh, ervaringen in de vorige bands? Nou ja, ik heb, ik heb wel andere beentjes gespeeld, maar uh, niet uh, op podium mij bereikt. Oké. Okay. <laughs> Wordt op de een of andere manier gestorven tot op de vroegtijdige dood. Yeah. Uh, meestal door mijn gepres. <laughs> <laughs> ik wou te veel, ja, te snel. Auto, bij, uh, <coughs> uh, ja, ik heb ja, een okay. Question Mark aditie gedaan. Okay. Ik heb, uh, uh, ja, ik heb jaren later nog bij Levin een aditie gedaan. Maar ah. ik heb ook bij die gasten van Hammer Rock aditie nog gedaan. Okay. Maar ik was toen de tijd nog wel een obstinaat, uh, irritant ventje. <laughs> Nou, nog eh, op. Hè. Nog, <laughs> nog op, <ja. laughs> goed. Was er wie mee dan? even bang dat we bij een beetje naar de klootel, ja. <laughs> maar, maar, uh, maar goed, uh, ik, ik heb later wel geleerd uh, om, uh, um, om te samen te kunnen spelen moet je een beetje nice zijn en niet een erzo. Dus, uh, dus ik, ik heb dat eerst al een beetje afgeleerd. Ja. Uh, dankzij Ernst. En uh, zijn we... Uiteindelijk is Remain uh, is wel uh, gelukt. Ja. Zeg maar. En, dan, uh, en uh, dan Van Kiet te vaan eigenlijk meteen uh, ja, geslaagde, uh, gesla geslaagde bijeenkomst van uh, vijf kneusjes, ja. Ja. die al uh, die idee hadden alleen nooit eens konden worden. Ja. En dat was wel geniaal, want uh, het bracht wel leuke muziek op. Ja, daar gaat het en, om. Uh, ja. en, en leuke discussies. Ook belangrijk, ja toch. En, en, en nog steeds. En nog steeds. En nog ja. steeds. Ja. Ja. En ja, de, nou ja, ja, ja, zijn jullie ja, ja. al sinds 2016 is... bij elkaar. Dus uh, nou, dat zegt ook al heel wat. Hè. Uh, nou, door naar jou, Ernst, tot slot. Uh, jij was naast uh, zanger Kees Klomp ja. en gitarist Ben Humpig en Louise Melger, als het goed is, verantwoordelijk... voor de oprichting van Brutal Obscenity. Ja. ja. Uh, speelde jij verder nog in andere bands? Of was echt Brutal Obscenity destijds jouw uh, enige... Nee, nee, focus? nee. Ik, ik speelde ook nog in een uh, jaren 60 uh, psychedelische garage rockband. Oh, wacht. Uh. Citadel. Ah. Ja, oké. Okay. En... Uh, ja, we hadden zo'n zo heel clubje met, met, van vrienden. En, uh, nou ja, in Harlem gingen we uit bij, uh, bij het Wiesels en, uh, de Hak en uh, Melkwoud en uh, Barweinig. En dan kwamen we allemaal elkaar oh. tegen met allemaal verschillende soorten stijlen muziek. Uh, ja. Je had dan uh, de Citadel, je had uh, yoghurt en uh, je had beat Cream. Oké. En, en. Uh, die oefenden ook allemaal in diezelfde oefenruimte. Mm -hmm. En uh, op een, een of andere manier gingen we met een paar daar uh, een bandje beginnen. Kees en ik die kennen elkaar al heel lang. Ja. Uh, ik was zijn uh, begeleider op school. Ja. En dat was een jong, uh, jong hardrokketje was dat, uh, toen hij in de brugklas kwam. En, oh, okay. uh, ik zat een paar klassen hoger. Mm -hmm. Ik had een lange schoolcarrière daar ook gedaan. Ja. <laughs> maar, maar ja, die, uh, en Kees en ik klikten toen wel... En, uh, we hebben, uh, nou, gingen we in de tape trading business, zoals dat vroeger heette. Ja. Hè? Dan ging je over de hele wereld uh, bandjes met demo's en live concerten ja. uitwisselen via ah. post. Echte post. echt of de school ja, post, ja. ja. Oh, okay. en dan kreeg je weer zo'n cassettebandje uh, door je briefbus gedouwd met uh, een of andere ah. obscure bandjes uit San Francisco. Metallica ja. of zo. Ja. Ah. Metallica. Metallica. Metallica. Ja. Ah. Uh, maar wij, wij, wij hadden toen ook leuke contacten. Uh, mm -hmm zo uh, Kees, had, uh, had ook contact met, uh, met uh, Tom Warrior nee. van Celtic Frost ja. die, uh, die ging hij dan Af. bellen ook ja. oh. en uh, kreeg hij zijn moeder aan de lijn ja, <laughs> heerlijk, heerlijk. Heerlijk, heerlijk. ja. En, en die ging dan uh, die ging dan eventjes uh, Tom Warrior uit de oefenruimte halen <laughs> dus, en, uh, nee. nou, ja, ik had dan uh, contact met uh, keten uh, van uh, Hi-Rex. Mm -hmm. Dus uh, vorig jaar nog ontmoet ook. Okay. Na zoveel jaren. Ja. Ik heb ook de fanclub van hi -Rex gedaan toen. Oké. Okay. En omdat we zoveel contacten hadden, ook met Bobby Blitz van de Overkill, mm -hmm. uh, kregen we ook veel informatie in. Toen zijn we nog een plaatje begonnen. Oké. Okay. Dat heeft ook nog uh, drie nummers bestaan. Oh, dat uh, wist ik niet. Oké, okay, leuk. Ja, ja. En, uh, nou ja. had ook uh, Gertjan Vleugels. Die was ook een redacteur ervan. Die is later naar de aardschok gegaan. Oké, okay, ja. uh, Helaas is hij er niet meer. Maar een ander verhaal. Ja. En uh, nou ja. Toen hadden Kees en ik deelden dezelfde liefde voor uh, een als Suicidal en zo. Mm -hmm. En dan wilden we een beetje gaan beginnen. En, uh, en dat werd uh, Brutal. Toen, uh, de... ja. nou ja. Door die, uh, dat was... die, het uitgaansleven... Ik kwam Stijn tegen en die drumde en Ben die speelde gitaar. Toen nee. zijn we een keertje de oefenruimte ingedoken. Ja. Ja. Dus, uh, en zo is het die ontstaan. ontstaan ja. en, uh, in 1990 gaf de band uh, een laatste show hè, in de originele bezetting. Ja, ja toen. Ja, toen. Ja, ja, ja. In 1994 uh, kwam er een uh, einde aan uh, de band. Ja. Ja. In uh, 2015 uh, gaven jullie uh, 25 jaar na de laatste show nog een uh, exclusieve reunieshow in Patronaat. Uh, hoe hebben jullie dat toen ervaren? Nou, dat was hartstikke leuk. Ja. Was, uh, ja, het was uh, gelijk een heel uh, festival van gemaakt. Hè? brutal Obsidianity fest. Ja. Daarvoor hebben we nog twee trei-outs gedaan. Uh -huh. en, uh, in uh, Musicon. En daar speelde ook een of de bandjes Skeleton of Society. <laughs> Geloof, ik. Geloof ik. Die ja. speelde voor <laughs> ons. Ja, dat waren wel toffe gasten. Ja. En jullie hebben ook nog later nog een keer geprobeerd... Uh, ja, een optredens te geven... maar dat was toen door de COVID... Uh, helaas ja, niet uh, ja, ja, ja. door kunnen gaan. dat uh, Helaas, ja. ging dat niet hoor. Ja. ook wel jammer. Ja. Dat was weer een patranaat. Ja. Maar dat was een leuk, uh, leuk festival... met, ja. uh, met, uh, ja, met bevriende beentjes... van mm -hmm. vroeger, Silence. Ja. Nou, die spelen we ook op Metal Experience Fest dit jaar. Mm -hmm. ja. En uh, nou, we hebben vroeger ook getoerd met Disabuse... En Twee daarvan die zaten toen in uh, Rise above mm -hmm. en die uh, speelden toen ook. Ah, ja. En we hadden ook veel gespeeld met uh, Griffiths, een hardcore band uit oh, ja. Rotterdam. Oké. Okay. Dus, uh, en veel, uh, optredens gedaan. Dus. Ja, die, die, die, die, die, die zanger die had een nieuw bandje en die speelde een exclusieve Griffiths uh, set toen. Graffits, Lenny Graffits. Oh. Griffiths. Oh, Griffiths, sorry. sorry Griffiths. Ja, ik vond Griffiths. Ja, okay. Geen Griffiths. Nee, ik was zeggen, ja, heel wat ja, anders. Denk ik denk dat dat pas niet. Ja, Griffiths. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Oh, ik ben wel ja. slecht in Engels uitspraak. Nee, maakt niet uit. Geen probleem. Maar goed, dat, dat smaakte naar meer. Ja, uh, uh, van de jaren uh, de zanger en uh, Emiel de drummer. En ik had zoiets aan. We wilde, wilden wel iets gaan doen. Ja. en uh, alle, Allebei de gitaristen hadden zo van... Nee, nou, af en toe een reunietje met uh, Brutal is leuk. Maar ja. uh, nee, ik ga geen energie in een nieuwe band Nee, oké. Okay. Maar ja, dan een drummer, en een bassist in de zang, en dan, dan mis je nog een gitarist. En, ja. uh, daar kwam Patrick. Toen kwam Patrick. toen kwam ik op de ja. Ja, die kende ja. ik. Uh, Vroeger wel eens gejamd. En, ja. ja, correct. Uh, dus, uh, oké. Okay. Toen kwam uh, hij erbij, en uh, Hans. Ja, ja. Hans. Maar ja, dat, uh, die combinatie. Uh, we noemden onszelf ja. uh, Omdat, uh, Ja. Het was ja, upset, die soort voortzetting, mm -hmm. herkenningspunt, noemden we het brut. ja Maar het, uh, ja, het, de combinatie van de, van de personen, dat ging uh, niet zo helemaal. Niet helemaal uh, vlekkeloos. Nee. Dus dat viel uit elkaar. Ja. En toen uh, hadden Pet en ik zo van, uh, wij willen wel doorgaan. Ja. Ja. En uh, ja, toen deed ik dat belletje naar Stijn. maar ja. uh, Die moest er even over nadenken. Ja. Ja. En toen... Uh, ja, een half uurtje. En toen, uh, ja, toen hadden we ook nog een zanger nodig. En, uh, dus ik, toen belde ik eerst Hans op. En, uh, een ja, ja. je nog een zanger? Hij zei: Nou ja, Skeletus is dus uit elkaar, uh, probeer Finny eens. Ja. Nou, Finny, die, uh, die moest er ook even over nadenken. Ja. En uh, niet even later kreeg ik weer een belletje van Hans. Uh, als jullie nog een tweede gitarist zoeken, <lacht> dan hoop ik me begonnen. Ik wil wel. Uh, meedoen? Ja. En zo is uh, de Remain Untamed Entamed ontstaan. Yes. En uh, hoe zijn jullie op de naam van de band gekomen? Ja, die, die hebben we van de Belgische band Bark. Bark. Die hebben we... Uh, ja. Die hebben, nee, die hebben we niet gehad, die hebben we gewoon gebruikt. Die hebben we gewoon gebruikt. Goed, nou, goed nummer, I Remain Untamed van Bark. Dat nummer zegt al genoeg. Ja. En ja, Aangezien wij ook weigeren uh, oude lullen te zijn... Mm -hmm. uh, Vond ik het toepasselijk. Ja, Remain Untamed. En welke bands waren van belangrijke invloed voor de muziek van Remain Untamed? Ja, maar persoonlijk is het voornamelijk Suicidal, DRI. Dat Dat zijn meer de oude invloeden en wat dead metal bands, zoals Benediction of Thrower. Uh, Esfix daarentegen ja. in Nederlands. Ja. Ook, ook erg lekker zware uh, muziek. Dus ja, en, ja. Uh, en ik weet niet... Uh, ja, we gaan, we gaan misschien ook wel een beetje die kant op. Uh. Ja. Dus nu ligt ik puntje van de sluier op. Waar, uh, ja. Wie weet. Okay. Dus, ja, okay. nieuw, nieuw volk in de band, uh, krijg je nieuwe ideeën. Dus, ja, precies. Uh, we, hebben we, we hebben wel wat aanpassingen gedaan. Ja. Ja. Nu al. Okay. Uh, nu, nu al, ja. ja. ja daar nu al. Ja, strak gaat daar meer horen. nog komen. Dus... <laughs> Okay. Nou ja, dat, uh, maar ja, ik, ik denk dat, uh, dat mensen verrast zullen zijn de eerste keer dat we live gaan spelen. Ja, dat uh, <laughs> denk ik ook wel. Ben benieuwd. Uh, even door naar uh, jullie uh, allereerste titelloze EP Die uh, verscheen op 6 april 2018 uh, onder Headbangers Records met vijf nummers... waarvan we aan het begin van de uitzending al de eerste track uh, met de bandnaam draaiden. Wanneer begonnen jullie uh, precies met schrijven voor de eerste EP En hoe verliep het schrijfproces precies? Nou ja, uh, het gaat meestal zo. Uh, de, de, de mannen maken de muziek. Mm -hmm. uh, ik schrijf er een tekst op. Ja. Uh, Hans, heb in het verleden ook nog veel uh, ook samengeschreven. Ja. Dus uh, ja. Ja, ik, ik heb vaak heel veel ideeën. Ik schrijf ook heel veel bullshit. Ook veel bullshit. Schrijf op. Echt, uh, op ja, en dat uh, op een gegeven moment komt er iets uit. Mm -hmm. En dat, ja, dat probeer je dan te plakken op de muziek die we maken. Ja. En ja, zo die, wordt uh, dat de... samengesmolten, zeg maar. We zijn ja. eerst eigenlijk een beetje om op elkaar ingespeeld te, te raken, bijvoorbeeld ja. met Brutal Obscenity ja. nummers. Ja. En vandaar het inderdaad langzaam Eigenwerk, nummers gaan bouwen. Ja. Ja. Ja. En waar pakt jullie de inspiratie uit voor het schrijven van de teksten, de muziek? Um, ja, dat kan van alles zijn. Het kan maatschappelijk zijn, ja. iets wat je zelf overkomt, mm -hmm. wat je op het signaal ziet. Precies. Yeah. Je wordt continu wel getriggerd om. Uh, ja. ergens wat van te vinden of van ja, te dezen. Levende woede te uitleggen. het uit, de de ja Was de, de song die we aan het begin hoorden... Remain het ook de allereerste die jullie schreven voor de band? Nee, dat is nee, volgens My Final Sacrifice. Final band. Sacrifice, ja. Ja, die gaan we zo direct uh, was, uh, horen. Uh, wat Stijn al of we hadden best wel veel... Uh, bruton nummers. Mm -hmm en nog een paar kuffertjes van Sick of het al hebben we mm -hmm. nog gedaan oh, ja, ja, ja. ja en DRI DRI, DRI ook. dus nou het -skeleton, skeleton hebben we nog ook op CD uiteindelijk gezet ja. dus dat, daar ligt ook onze basis okay. en daar vanuit zijn we ja, zelf gaan schrijven ja oké okay. helemaal goed en hebben jullie voorafgaand of na afloop van de release van de eerste EP nog veel optredens gegeven ter promotie daarvan of was ja, dat? Het was wel even geleden. 2016 ja. hebben we het over. Ja. dus <laughs> ja, ja, 2018, uh, 2018, ja, 2018. 2018. 2018. Dat hebben we al wel redelijke opgetreden. Ja. ja, maar, ja. Een redelijke opbrengst, voordat die CD uitkwam. Ja. ja, ja die CD ook, ook echt uitkwam. Toen we al drie maanden, al drie maanden bij elkaar ja. waren. Ja. We hadden we ons eerste optreden in de kleine zaal van het ja. Oh wow! Om te pakken, dus, okay. uh, ja. Oh, dat is nice. Yeah. Ja, dat ja, is wel, wel, het wel het leuk. Skum ja. ja, ook nog. Oh ja. ja, Het gaat vaak een beetje met ups en downs zeg maar ja. op. Ja. je in de maand een paar keer en dan je een paar maanden niet. is, niks. Een tijdje niks. Dat is ja. toch wel. Uh, Moeilijk ja, denk ik dus ook dat de wel corona is er ook aan te komen ja, natuurlijk. Daar ja, gaan ja. we straks wel verder mee uh, als we voor de tweede EP. Goed, voor de tweede EP gaan we dat inderdaad ook uh, uitgebreid uh, over hebben. Uh, de volgende tracks die ik zo ga draaien zijn Final Sacrifice en Renegade. Respectievelijk nummer 2 en 4 van de EP. Uh, wat kun je me over deze nummers vertellen voordat ik deze zo direct uh, achter elkaar ga draaien? Ja, uh, Renegade is ook een beetje uh, in het verlengst het als uh, Remain time mm -hmm. Ik ben altijd wel een beetje een, een renegade, een boefje yeah. gebleven. En, uh, ja, hoef je iemand zachtjes uit te ja. uh, Is dus... het uh, is de auto biografisch? Ja, een beetje. <laughs> een beetje, oké. Oké, dat was niks. En Patrick heeft het nummer geschreven. Ja, oké. Okay. Ja, uh, we... dat is muziek toch? Ja, dat ja, is muziek. Ja. muziek, ja. Oké, okay. en final sacrifice? Uh, ja, dat is een nummer eigenlijk. Waar uh, ja, gaat het eigenlijk over? Nou, <laughs> ga ik je nou een keertje uitleggen. <laughs> Eindelijk, al die jaren. Uh, er zit een tekstboekje ook in die zo de, uh, <laughs> <laughs> je kan Ja, je het daar <laughs> nog <in te> vinden. Het <laughs> is een, uh, eigenlijk een, uh, een nummer, wat eigenlijk over een, uh, ja, over een vriendschap gaat. Mm -hmm. En uh, ja, hoe, ze, hoe twee vrienden zich uh, eh, elkaar uh, belazeren. Dus een uh, mes nog even in je rug steken. Ja. Dus daar zit uh, heel veel uh, woede in. Woede in. Oké. Okay. Autobiografisch. Ja. En ook autobiografisch. Autobiografische. Oké. Dan uh, volgen er nu dus twee autobiografische nummers. Ik ga nu Final Sacrifice draaien. Aansluiters when Renegade. beide dus van de titelloze debuut EP. Veel plezier en uh, tot zo. Dan praat ik weer verder met de heren van Remain Untamed over hun opvolgende tweede EP, in New World Order. Blijf luisteren. ZFM Zandvoort. Na Final Sacrifice rijd ik nummertje 4 dus van DP Renegade. Welkom terug en ik zit hier met de heren van de Haarlemse crossover... ...trash metal band Remain Untamed, Ernst Stijn... Uh, wat was je naam? Silas, sorry Patrick en Vinnie waarmee ik praat over hun band. We hebben het zojuist gehad over de vorige band waarin de heren hebben gespeeld voor Remain Untamed, wat de belangrijkste invloeden waren voor de muziek. En natuurlijk hun titeloze EP waar ik drie nummers van heb gedraaid. In 2021, drie jaar na de eerste EP, verscheen de opvolgende EP. New World Order, eveneens via Headbangers Records in samenwerking met het Friese Big Bad Wolf Records. Maar ditmaal zeven nummers bevat. Wanneer begonnen jullie met schrijven aan deze EP? Nou, Eigenlijk uh, uh, kort daarna alweer. Kort de eerste. En dat, dat, ja, dat vloeit een beetje over in elkaar, als het ware. Ja. Dat is een beetje en in het verleden. Soms zit je wel eens avond een goede vibe. Of uh, een pet komt met een uh, vet stuk. Of uh, mm -hmm. het van het een pet is, die komt gelijk met een kanten klaar nummer. Ja. Dus dan kan ik gelijk mijn ding op doen. Ja. Uh, bij Hans duurde dat altijd even wat langer. Okay. Dat was rif voor rif ja. en dan kijken wat week. meer tijd voor plakken in. Dat lijkt het lijkt negen maanden tot, tot een jaar. Ja. <laughs> Okay. Dus dat, uh, Voor mij is dat helemaal. Ja. <laughs> ja. Nee, dus, En soms zit je in een bepaalde flow. Ik heb een tijd van uh, de manier. Te gaan, gaan, gaan. Uh, <laughs> ja. Ja, je zit soms in een bepaalde flow waar je ja. zomaar uh, ja, dat je dat als het ware uitpoept in een hele uh, kort ah, dat tijd bestek. Ja. Want hoe lang heeft het allemaal uh, geduurd om uh, de EP uh, drie te drie schrijven? Jaar. Nee. <laughs> drie jaar. Drie <laughs> jaar. Ja, dit, er gaat best wel een tijd over. <laughs> Tuurlijk, Ja. Uh, nee, uh, als ik wel eens oude opnames terugleid... daar speelden we dat toen al, he, in de ja. ruimte. En dan ben je al zomaar weer een jaar later. Ja, dat en dat gaat eens hard heen. aan. Ja, zeker. Dat ja. uh, is uh, nooit je beste vriend, wat dat betreft. Nee. Nee. <laughs> dat werk ik nu ook al uh, met, ja, vanavond. <laughs> <laughs> Hoe kwamen jullie in uh, contact met uh, beide labels? Waarom jullie alle EP's tot nog toe hebben uitgebracht? Ernst, denk ik. Oh, Mag jij maar ontvangen? Nou, uh, Bingers Records... Marco, de, de, onze platenbos, mm -hmm. dat was een uh, dik vriendje van, uh, van Hans. Nee, dus, okay. zodoende. Zodoende. kwam je in contact, ja. ja. En die heeft jullie uh, ja, in contact gebracht en die uh, zeiden van, ik wil jullie muziek uitbrengen. Ja, nou het was meer, jij gaat onze muziek uitbrengen. Oh, je, <laughs> je Het gewoon gedrongen. <laughs> Ja. Ja, ja, maat. Ja. Mar ja. Marco komt uit uh, Tilburg. Ja. En, uh, daar organiseert hij ook uh, concerten uh, in The Little Devil. Mm -hmm. En zo zijn wij daar ook een keer terecht gekomen. En zo is dat toen een beetje verder gegroeid. Ja. Naar, ja. Uh, naar dit verhaal, uh, zeg maar. Ja. Oké, okay. helemaal goed. En, uh, voor de release van deze EP hebben jullie ook uh, Mario Lopez ingeschakeld om het uh, toffe artwork uh, te ontwerpen. En ja. wie is hij en uh, hoe zijn jullie bij hem tegengekomen? Ja, ja. Daar dat, dat is een heel grappig verhaal. Ja. Mario Lopez dat is eigenlijk een Silane. Mm -hmm. En uh, die had ook het artwork van Hals' eerste band TCF uh, gemaakt. Oké. Okay. Uh, die, die daar een paar jaar voor SOS uh, had met, uh, met, met nog een paar jongens. Mm -hmm. en, uh, maar toen we redelijk succesvol mee waren en uh, Nuclear Plast uiteindelijk Oké. Okay. Maar helaas. Uh, uh, Tenminste. Uh, was de band geïmplodeerd? Ah. <laughs> uh, door, door te weinig gepraat. Ja. Uh, wij lullen misschien af en toe te vaak met elkaar te veel. Mm -hmm. Maar te weinig is ook niet goed en nee. dan gaat het ook niet goed. Dus. Dan gaat het ook niet goed, nee. Uh, maar zodoende, uh, wel, uh, ik weet nog heel goed, ik woon met Hans in 2019 op Graspop. Ja. En we hebben het toevallig net erover. Oh, ja. Ja. Foto, en we ja. hebben het er toevallig net over, op de een of andere manier. Uh, hoe, hoe, ja, dingen gaan, gaan gewoon zo raar ah, zo. Als dat ze gaan. Ja. Maar, uh, <laughs> voor de kijkers thuis. <laughs> ja. Dat is een roep van: Kijk nou wat joh, dat is Mario. Oh, ja. en, dus wij daar naartoe. Uh, komen we weer met elkaar in contact. Ik geef tussen neus en lippen door continu hints van: Hij moet een nieuwe hoesje tekenen. Ja. <laughs> regel dat even, regel dat even. En uh, nou ja, uit, uiteindelijk is het, uh, is, het, is het ook geregeld. En, uh, het, ja, hoes. Uh, ja. en het hoes uh, ja. was wel naar het idee van Hals. Ja. Hals had dat idee, liep al een tijdje maar rond. Mm -hmm. En eigenlijk had het meer bij de eerste cd gepast dan bij de tweede cd. Ja. Maar ja, nee, nogmaals dingen lopen zoals ze lopen. Ja, precies. En uh, voor de mensen die de hoes niet hebben gezien, uh, wat, uh, wat zien we op het artwork uh, precies afgebeeld? Een beetje weer naar mij. Ja, Hans, <laughs> ah, ja, um, uh, ja, het is een beetje. Uh, uh, Einde der tijden. Ja. En dat komt ook een beetje terug in het nummer, uh, hè, de, de titeltrek. Uh, New, uh, New World Order. Ja, die gaan we waarschijnlijk dus in twee uur horen. Ja, dat symboliseert eigenlijk uh, de evolutie van de, van de mens. De mens, ja. die uiteindelijk uh, ja, in een af, afgrond glijdt, afglijdt, uh -huh. yep. uh, richting het alziende oog. Ja. Dus dat bentje uh, ja, dat worden. Be ja. Ja. Ja. ja, nog uh, zeer uh, ja, bij de tijd doen. Ja. Ja. Ja. Ja. Want uh, ja. er is niks heiligers dan de telefoon, hè? Uh, ja, nee, <laughs> Ook uh, van deze EP uh, zal ik een aantal uh, nummers gaan laten horen. Uh, drietal nummers uh, gaan we zo direct uh, voorbij horen. Komen we beginnen zo direct met de tweede track Retaliation. Uh, die volgt uh, op de EP op de één minuut durende epische instrumentale opener. De beginning. Wat was precies de gedachte om de EP te beginnen met een intro... voor het geweld losbarst met Retaliation? Ik denk dat Petty uh, beter uh, kan beantwoorden. Dat, dat was weer ja. eigenlijk gewoon van... Ah, we, we moeten een opener gaan. ja. ja. Dus Want, en, ik bedacht een paar leuke akkoorden. Dit klinkt lekker. Ja. En voordat we het wisten hadden we het op de strijd ja. gezet. Okay. Ja. <laughs> ja. Wij openden ook uh, eigenlijk uh, elke show met uh, Retaliation. Uh -huh. ja, en dan past dit eigenlijk perfect bij. Ja, ja. En, uh, maar maar hij is op, wel veranderd hij zijn wel, We hebben wel wat verbouwd inderdaad. maar ja. Het blijft wel een, uh, a, een lekker ding om mee te openen. Ja. Okay. Hij is wel ja. iets, iets, iets, ietsje ouder geworden. Ja. Alright. Ja. En over uh, retaliation gesproken, waar gaat die precies in? Nou, over? een beetje ook in. Uh, uh, ja, uh, payback. Uh, ja. uh, ja, ja, Vergeldingsactie, uh, ja. even plat gezegd. Ja. Uh, ja, het gaat ook uh, over. Uh, uh, uh, mensen naaien, om het even plat te zeggen. Ja, alright. En die, uh, ja, he, karma is een bitch. Karma is een bitch, ja, inderdaad. Dus dat is een beetje de kern van, ja, uh, van, van het nummer. nummer. Yes, alright. Ja, we gaan er nu naar luisteren met aansluitend de volgende track van de EP No Pain No Gain. Daarna zijn we weer heel kort bij jullie terug voor het slotwoord. En dan in de tweede uur hoor je de, het laatste nummer van de EP New World Order. Tot zo. maandagavond play it loud op zfm samfoort No pain, no gain hoor je dus tot slot na Retaliation van mijn speciale gasten van vanavond. Een volle studio, want alle vijfde leden van de uit Haarlem komende crossover Trash metal band Remain Untamed zijn bij Play It Loud in de ZFM-studio te gast. Heren, nogmaals dank dat jullie er vanavond wilden zijn met z'n allen. En ontzettend gezellig dat jullie er zijn natuurlijk. Hebben we het ook een beetje naar jullie zin? Zeker. Ja? Zeker. Ja, top, top. Wordt goed voor ons gezorgd. Ja, dat wou ik net vragen. Iedereen is uh, voorzien van een natje en droogje. Smaakt het uh, Zandvoorts biertje? Heerlijk, heerlijk. Ja, goed? Ja. Goed bevalt? Oké. Okay. Back to business, we hebben het net eens dus over uh, jullie 2DP... New World Order gehad. En daarvan draai ik net de Trade Tracks Retaliation dus. En No Pain, No Gain. En wat kunnen jullie me tot slot uh, over dit nummer uh, vertellen? Wat um, hadden we die al uh, behandeld? Nee, um, niet nou, No het, Pain, nou. No Gain. Uh, nummer ook, uh, uh, muziek is geschreven door uh, Hans. Mm -hmm. Dat heeft een jaar geduurd. Hè, wat ik ja. uh, ben <laughs> net al aangehaald. <laughs> uh, dat is een heel lang proces. Okay. Uh, ja, de tekst is eigenlijk van... Uh, uh, dat je... Je wil doelen, bepaalde doelen in je leven bereiken. Ja. En dat gaat niet zonder slag of stoot. En nee. uh, ik zeg altijd, als je hard werkt, word je ten alle tijden blond. Ja, dat kan financieel zijn, een schouderklopje, ja. uh, een leuk woordje. Ja. Dus dat, uh, dat is de kern van de, okay. van de tekst, zeg maar. Helemaal goed. Uh, no pain, no gain. <laughs> Met deze woorden sluiten we dit eerste uur af. Uh, wij gaan in het tweede uur uh, jullie uh, laatste track naar uitrijden, New World Order